En nu de hoofdfilm. Rebecca. Een hoorspel naar de gelijknamige roman van Daphne du Mourier. Microfoonbewerking: Lester Powell. Vertaling: Louise Kooiman. Regie: Dick van Putten. Het was zo helder dat ik duidelijk kon zien hoe alles veranderd was. Het park was verwaarloosd, overwoekerd en verwilderd. Hier en daar zag ik een paar struiken die opvallend waren toen we nog woonden: Hortensia's, die beroemd waren om hun blauwe bloemen. Nu waren ze monstrachtig hoog en ze droegen geen bloemen meer. Ze waren even donker en lelijk als de naamloze woekerplanten die er doorheen groeiden. Ik haastte me langs het armzalige slingerende spoor... van wat eens onze oprijlaan was geweest. En toen, plotseling, het huis. De maan brak door de wolken. en sneed als met een zilveren zwaard door de duisternis... De grijze stenen van de muren en de gracieuze vorm van de met stenen middenzuilen voorziene vensters werden fel opgelicht. Terwijl ik daar stond en staarde, met bonzend hart en met scherpe steken van ingehouden tranen, had ik de vreemde sensatie dat er licht vanuit de vensters straalde en de gordijnen zacht heen en weer bewoog in de nachtelijke lucht. Ik verbeelde me dat er in de studeerkamer een bokaal met rozen stond... en dat mijn zakdoek in de buurt was blijven liggen. Het koffieservies stond op het lage eiken tafeltje... en de zilveren koffiepot was zelfs nog warm. Toen schoof een wolk voor de maan... en het prachtige visioen was verdwenen. Het huis was weer een geblakerde ruïne. Het was niet meer ons huis. Ons Menderling bestond niet meer. Toen ik wakker werd, bleef de indruk van de dromen sterk bij. Die hele dag door gingen mijn gedachten uit naar Mendeley en naar de vreemde periode uit ons leven die zich daar afspeelde, zo lange tijd geleden. De herinnering drong zich dwingend aan me op, levendig, indringend en niet aflatend. Herinnering die me terugvoerde naar het allereerste begin. Dat was in de eetzaal van het hotel Courte d'Azur in Monte Carlo. Waar ik als heel jong meisje, 21 jaar, met mevrouw van hoppe -Logé. Ik mag dit hotel niet. Er is niet één bekende persoonlijkheid hier in de hele eetzaal. Helemaal niet het genre hotel dat ik gewend ben. Ik zal de directie zeggen dat ze mij een reductie op mijn rekening moeten geven. Help me herinneren, kind, dat ik er vanmiddag over spreek. Ja, mevrouw Van Hoppen. Oh, mijn hoofd doet weer pijn. Ik heb een influenza. Het is... Oh, zeg, is dat niet Maxim de Winter? Kijk, die daar juist binnenkomt. Ja, hij is het. Hij komt onze kant uit. Gap hem niet zo aan, kind. Maxim de Winter is een man van de wereld. Wat is hij knap? Goedemiddag, meneer De Winter. U zult zich mij zeker niet meer herinneren... Was... Integendeel, mevrouw Van Hopper, ik herinner me u heel goed. U bent wel de laatste die ik hier in Monte Carlo verwacht had, zo buiten het seizoen. Mijn opzet was juist buiten het seizoen. Wilt u niet bij ons komen zitten? We zijn wel klaar met onze lunch, maar dan houden we u wat gezelschap en we kijken toe. Nou, ik geloof... Ja, heel graag. Kind, roep de kelner en laat hem een couvert bijleggen voor meneer De Winter. Ja, mevrouw Van Hopper. Ik verzeker u, meneer de Winter. Als ik een kasteel bezat zoals Mendeley, oh, dan zou u me hier in Monte Carlo niet tegenkomen. Hoeveel ik ook van de plaats houd in het seizoen dan. Nou ja, we kunnen dan ook niet allemaal beroemde bezienswaardigheden bewonen, nietwaar? Hoe zag Menderly eruit voor u hier naartoe kwam? Heel goed, dank u. En hoe vindt u Monte Carlo? Wie? Ik? Ja. Houdt u ervan? Oh, dat... Uh... Ja, ik weet het niet. Ik, ik bedoel, het, uh, uh, ik geloof dat het een beetje gekunsteld is. Want ze is wat verwend, meneer de Winter. Jammer voor haar. De meeste meisjes van haar leeftijd zouden er het licht van hun ogen voor geven om Monte Carlo te mogen zien. Zou het een het ander niet onmogelijk maken? <tus> <tus> Hebt u een goede kamer gekregen? Het hotel is half leeg, dus als het niet naar uw zin is, dan maakt u mij wat drukte dat ze u wat beters geven. Heeft u Valais al uitgepakt? Ik heb geen Valais, mevrouw Van Hopper. Oh. Misschien zou u het voor me willen doen. Dat zou toch... Maar ja, misschien zou jij mijn kind, meneer De Winter, van dienst kunnen zijn. Eh, ja, natuurlijk. Alleen ik weet niet... Ze is in vele opzichten een heel handig meisje, meneer De Winter. En daar twijfel ik niet aan. Pardon, madame. Wat is er? Uw couturier wacht in uw appartement, madame. Zeg hem dat ik over enkele ogenblikken kom. Laat ik u niet ophouden, mevrouw Van Hopper... De mode wisselt tegenwoordig zo snel dat ze al veranderd kan zijn... ...voor u bovenuit de lift stapt. Ik kan heel goed aan mijn eigen tafeltje lunchen. Tot ziens, mevrouw Van Hoppen. Vierde verdieping. Eigenaardig, zo bruusk als Max de Winter van ons wegging... Mannen zijn vreemde wezens, heel vreemd. Ik wil je niet kwetsen, mijn kind... maar je poging om je in het gesprek te mengen... bracht me zeer in verlegenheid en ook meneer De Winter, daar ben ik zeker van. Mannen houden niet van zulke dingen, weet je? Arme man, ik vermoed dat hij het zich nog zeer aantrekt. Dat ik me in het gesprek mengde? Wel, nee, het verlies van zijn vrouw. Ze is verleden jaar gestorven, Oh, een allerliefst vrouwtje... Hij aanbad haar. Hij adoreerde haar. O, oh, lieve kind, mijn hoofd, het wordt steeds erger. Ik zie er van komen dat je morgen alleen zou moeten lunchen. Waarmee kan ik u van dienst zijn, mademoiselle? Ik heb het vaasje bloem omgegooid. Ja, het spijt me verschrikkelijk. Ik zal het wegnemen. Haal een ander tafellaken, garçon. Mademoiselle kan niet aan een natte tafel eten. Oh, zeker, monsieur de Winter. Een ogenblik. Oh, het hindert niet. Werkelijk niet. Ik lunch vandaag maar alleen. Dat is wat anders. Garçon. oui, monsieur. Laat het tafellaken maar. Leg bij mij nog een extra couvert. Mademoiselle lunch met mij. Oh, juist, monsieur de Winter. Een ogenblik. Maar ik kan toch niet met u gaan lunchen? Waarom niet? Denkt u dat ik zal bijten? Nee, maar uh, u hoeft tegenover mij niet beleefd te zijn. Ik ben niet beleefd. Kom, laten we gaan zitten. We hoeven niet te praten als we niet willen. Ga hier zitten. Dank u. Nou, vertel eens, wat is er met mevrouw Van Hopper aan de hand? Ze heeft influenza. De dokter zegt dat ze wel een paar dagen in bed moet blijven. Wat spijt me dat te horen. <laughs> Nee, we mogen eigenlijk niet om me lachen. Nee, dat mogen we niet. Ze is echt niet zo kwaad. Is mevrouw van Hopper familie van u? Oh, nee. Nee, ik ben bij haar in betrekking. Zij voedt me op tot wat men noemt gezelschapsdame. En ze betaalt me daarvoor 90 pond per jaar. Ik wist niet dat gezelschap te koop is. Oh, Ja. Monte Carlo schijnt vol te zijn met rijke mensen... die een of andere gezelschap willen kopen. Dat het werkelijk gezelschap is, zou ik natuurlijk niet willen beweren. En bent u werkelijk gezelschap voor mevrouw Van Hopper? Ik doe wel mijn best. Maar het is een beetje moeilijk, weet u. Ik heb het woord gezelschapsdame in een woordenboek opgezocht. En daarin wordt het omschreven als vriendin van de boezem. Oh, ik benijd u dit voorrecht niet, bij mevrouw Van Hopper. <laughs> maar negentig pond is een heleboel voor me. Hebt u geen familie? Nee, allemaal gestorven. Dat is dan één band die we gemeen hebben. We staan allebei alleen op de wereld. Hebt u ook helemaal geen familie? Ik heb een zuster, die ik weinig zie. En een antieke grootmoeder. Oh. Maar geen van beiden zijn gesteld op gezelschap. Ik mag mevrouw Van Hopper wel feliciteren. U bent spotgoedkoop met uw 90 pond per jaar. Dus de vriendin van de Boezem heeft een vrije dag vandaag. Hmm. En wat gaat ze daarmee doen? Oh, ik wilde wat gaan schetsen. Schetsen? Ja. Daar hoeft u niet zo om te blozen. Waar wilt u eigenlijk gaan schetsen? In Monaco. Ik heb er zo'n uitgobbelig straatje gezien. Dan rijd ik u daar naartoe. Oh, nee. Heus niet, want... Nee, dat kan ik niet aannemen. Nou, laten we nou niet opnieuw gaan kibbelen. Ik bied het u niet uit beleefdheid aan. Ik wil u er graag naartoe, rijden. bent u in gedachten? Oh, neemt u me niet kwalijk? Helemaal niet. Als u me maar vertelt waar u over zit te denken. Ik dacht er alleen maar over... dat er wat moest worden uitgevonden... om herinneringen in een flesje te doen. Net als parfum. Zodat ze nooit kunnen vervagen of vervliegen. En dan kon ik wanneer ik maar wilde... het flesje openmaken... en de herinneringen opnieuw beleven. Begrijpt u? Een fantastisch idee. En welk bijzonder ogenblik in uw jonge leven zou u in dat flesje willen doen. Oh, zoveel. Van de laatste drie dagen. Ik bedoel, sinds mevrouw van Hoppen ziek op een kamer bleef. Vanaf die eerste keer toen u me naar Monaco reed om schets te maken. Ja, het was heel prettig, deze drie dagen. En hoe bent u in gedachten? Ik overdenk uw idee. Ik ben er toch niet zo zeker van dat het goed is. Dingen kunnen nieuw heel prettig lijken... en later een bittere herinnering achterlaten. Ik vergeet liever mijn herinneringen. Bij niet op je nagels. Neem me niet kwalijk. Oh, ik haat het dat ik zo jong en onervaren ben. Ik wou dat ik, dat ik een vrouw van 36 was... met een zwarte satijnen japon en een dik snoer parels om. Dan zat je niet in deze auto... Waarom neemt u me telkens mee, meneer de Winter? Omdat ik zo alleen ben. Nee, niet bepaald. En zeg geen meneer de Winter tegen me. Ik heet Max. En beloof me plechtig dat je nooit zwart satijn zult dragen. En 36 jaar oud zult zijn. <laughs> Goed, Max. Dat beloof ik. Oh, het, het spijt me zo, mevrouw Van Hopper. Ik, ik, ik heb vergeten mijn horloge mee te nemen. Je weet dat ik mijn spelletje bezig op tijd wil beginnen. Vooral nu ik hier gevangen zit in dit akelige bed. Daar kan ik niet uitstaan. Haal de kaarten, kind. Ja. Is Max de Winter nog in het hotel? Uh, ik geloof het wel, ja. Ik, uh... Ja, hij eet altijd in het restaurant. Hmm, alleraardigste man. Maar het moeilijk te doorgronden, dunkt me. Ik begrijp niet hoe zo'n vrouw met hem overweg kon. Ze was een grote schoonheid, weet je. Bijzonder geestig, goed gespanjeerd, heel elegant. Oh, briljant in ieder opzicht. Ze gaven altijd geweldige feesten op, Natalie. Ja, het was een hele grote tragedie toen we de winter verdronk. Hé, hey, lieve kind. Probeer niet de kaarten te buigen terwijl je ze schudt. Ze kostte een heleboel geld. Ik ben maar blij dat je dat nooit tweemaal kunt doormaken. Die koorts van je eerste liefde. Dat is een grote kwelling, wat de dichters ook mogen beweren. En dan als je pas 21 bent. Dan ben je er aardig door van streek. Ik ben veel vergeten van die dagen in Monte Carlo. Veel van die ochtendritjes met Maxen, Waar we naartoe gingen en waar we over praten. En al die dingen meer. Ja, ik was verliefd dodelijk verliefd. En omdat ik zo jong was, dacht ik dat niemand er iets van merkte. Maar mevrouw van Hoppers' influenza kwam zoals alles tot een einde. En toen viel de vreselijke slag. Mijn dochter Helen gaat zaterdag aan boord terug naar New York. De kleine Nancy is binnen de en Helen kreeg een telegram om direct naar huis te komen. Wij gaan ook, lieve kind. Ik heb schoon genoeg van Europa... De zon ging onder, de kleur verdween van de bloemen en het blauw uit de hemel. Geen vogel zong meer. Ik moest terug naar New York, terwijl Max en achterbleef in Monte Carlo. Ik kon het erger. Ik was boos op mezelf, omdat ik er helemaal geen raad meer wist. Ik was woedend om mijn jeugd en mijn hulpeloosheid. En ik wist nog maar één ding te doen. Minna. Hé, kijk, kijk. Maar wat is er met jou? Toch niks nergens? Nice? Ik kom afscheid nemen. Afscheid nemen? Waarom? Oh. We gaan weg. Vanmorgen al. Waarom heb je me dat niet eerder verteld? Het werd vanmorgen pas besloten. De dochter van Robin Hopper vertrekt zaterdag al met de boot naar New York. En, en, en wij gaan mee. Dan wil je mee. Ik ben het afschuwelijk. Waarom ga je dan? Ik moet wel, dat weet je. Ik kan toch mijn baantje bij mevrouw Van Hoppen er niet aan geven? Dus dan gaan we allemaal naar huis. Ga jij dan ook weg? Ja, ik heb genoeg van Monte Carlo. Net als mevrouw Van Hoppen. Zij gaan naar New York en ik naar Mendeley. Waar zou je liever naartoe gaan? Liever? Je mag kiezen. Wat doe je? je? moet er geen grapjes mee maken. Ik, ik ben doodongelukkig. Oh, je moet niet denken dat ik smorgens vroeg al grapjes maak. Dat ligt me niet. Ik ben altijd in een slecht humeur. Tot middags. Nou, wat wil je? Met mevrouw Van Hopper naar New York? Of met mij naar Menderley? Bedoel je dat je zoiets als een secretaresse nodig hebt? Nee. Ik vraag je om met me te trouwen. Nou, wat zeg je erover? Wat bedoel je ermee? Ik bedoel dat ik met je wil trouwen. Maar Maxime, ik ben helemaal niet het soort van mannen zoals jij mee trouwt. Wat bedoel je met deze fantastische uitspraak? Ik bedoel dat ik niet hoor in jouw soort wereld. En wat voor soort wereld is dat dan wel? Menderley. Ach, je begrijpt heel goed wat ik bedoel. Ik begin te geloven dat je net zo onwetend bent als mevrouw Van Hoppen. Wat weet jij nou van Menderley? Ik kan toch beter beoordelen of je daar past of niet? Ja, maar ik... Geen maar. Tot nu toe heb je het allemaal zo verkeerd begrepen. Je dacht dat ik je uit vriendelijkheid meenam in de auto. En dat ik uit vriendelijkheid met je wilde lunchen, die eerste dag. En ook geloof ik dat je denkt... dat ik ook nog uit vriendelijkheid je ten huwelijk vraag. Ja, misschien wel een beetje. Er komt nog wel eens een dag waarop je zult ontdekken... dat vriendelijkheid niet bepaald een sterke kant is... En je hebt me nog geen antwoord gegeven. Ben jij van plan met me te trouwen? Ik zie het al. Je wilt niet met me trouwen. Jammer. Ik dacht eigenlijk dat je van me hield. Oh ja, maar dat doe ik ook. Ik hou zo afschuwelijk veel van je. Ik heb al die nachten wakker moeten liggen... omdat ik dacht dat ik je misschien nooit meer terug zou zien. Zo. Nou, dat is dan afgesproken, hè? In plaats van gezelschapsdame bij mevrouw Van Hopper, zul je de mijne worden. Nee. Je plichten zullen ongeveer dezelfde zijn. Ik houd ook van nieuwe boeken, bloemen in de kamers en een spelletje beziek naar tafel. En iemand die een kopje thee voor me inschenkt. Oh. <laughs> ik ben eigenlijk slecht, hè? Om je zo te plagen, vind je niet? Oh, Max, Maar ik zal het goed maken. We gaan naar Venetië. Voor onze huwelijksreis. En we zullen hand in hand in een gondel varen. Bij maanlicht. Maar wat doen we nou met mevrouw van Hopper? We moeten haar toch wat zeggen. Wil jij het dan niet zeggen, Maxim? Ze zal zo boos zijn. Oh, heen. Natuurlijk ben ik niet boos, lieve kind. Het is je eigen leven. Dat moet je leven zoals je denkt dat het goed is. Maar ik ben ouder en wijzer. En ik, ik, ik vond het mijn plicht om je al deze dingen te vertellen. Dat stel ik zeer op prijs, mevrouw Van hopen. Je weet ja. zeker wel waarom hij je trouwt, nietwaar? Niet omdat hij verliefd op je is. Nee, dat kan natuurlijk niet. De waarheid is dat de leegte in zijn huis op zijn zenuwen gaat werken. Oh, hij is bijna krankzinnig geweest toen Rebecca verdronken was. Dat gaf hij ook min of meer toe toen hij me van jullie huwelijk kwam vertellen... Het is hem niet meer mogelijk alleen op Menderly te wonen. Dat is de reden van alles. Oh, en dan nog wat, lieve kind. Ik kan me jou niet voorstellen als de vrouw des huizes staar. Oh, werkelijk niet, nee. Je mist er de ervaring voor. Nee, kindlief. Ik ben ervan overtuigd dat jij een grote vergissing begaat. Een heel grote vergissing. Begin mei kwamen we thuis op Menderley. Zoals Maxim zei, tegelijk met de eerste zwaluwen en voorjaarsbloemen. Het was er heerlijk, een heerlijke tijd om op Menderley te zijn. In het sprankelende licht was het huis van een pracht en een gratie... veel mooier nog dan ik me ooit in huis had kunnen dromen. Ik zat naast Maxim in de auto en ik keek maar en keek. Naar de groene gazons. Terrassen die naar het park afdaalden. Tuinen tot aan de zee. Ja, Menderly was meer dan verrukkelijk. Maar toch... Op de een of andere manier voelde ik iets veranderds, Iets dat er de vredigheid... De veiligheid van een huis aan ontnam. Althans voor mij. Toen we uit de auto stapten zag ik dat de hol vol mensen stond. Klaarblijkelijk wachtend op onze aankomst. En Maxim zag het ook. En hij vloekte binnensmonds. Oh, vloek, dat is die vrouw. Ze weet heel goed dat ik zoiets niet wil. Welke vrouw? Mevrouw Denvers. Ze is de dame van de huishouding hier. Heel bekwaam, hoor. Je kunt de meeste dingen aan haar overlaten. Maar ze nu en dan overdrijft ze. En dat doet ze nou ook. Maar wie zijn dat allemaal in de hol, Maxim? De hele staf... Ze staan aangetreden om ons te verwelkomen. Een feodaal gebruik, weet je. Je zult er wel meer feodaals opmerken hier op Menderley. Zo, Frith. Mag ik u welkom heten, meneer, mevrouw? Dit is Frith, lieveling, onze butler. Hij is hier al langer dan iemand zich kan herinneren. Dag, Frith. Het verheugt ons u hier te zien, mevrouw. Het regende nog bij ons vertrek uit Londen, maar hier is het hoog, zie ik. Maakt iedereen het goed? Jawel, meneer. Ik hoop dat het u ook goed gegaan is, meneer. En mevrouw... Ja, allebei, dank je, Frith. Maar dat blijft niet zo als we niet gauw wat thee krijgen. Ik zal de thee direct in de bibliotheek laten brengen, meneer. Maar we moeten eerst nog de ceremonie in de hall afwerken. Daar was ik niet op voorbereid, Frith. Uh, tja, uh, mevrouw Denvers heeft het bevolen, meneer. Oh, juist, jong. Ja. Kom, lieveling, ga je mee? Zet je beste beentje voor. En dit is Alice, een van de kamermeisjes. Mevrouw, dag Alice. En dit is mevrouw Denvers. Hoe gaat het u, mevrouw? Ik ben zo blij om thuis te zijn. Ja, ik bedoel hier op Menderley. Ik heb er al heel veel van gehoord. Ja, ja, goed. Dan. Dit is Roberts. Hij is de beste lakijt in westen van Belgrave Square. Mevrouw. Dag Robert. de een of andere manier overleefde ik de beproeving van de kennismaking met het personeel op Menderley. Op een ogenblik liet ik in mijn verlegenheid mijn handschoenen vallen. Maar Denvers, die achter me stond, bukte zich om ze op te rapen. En toen ze me weer aanreikte, zag ik een glimp van minachting in haar diepliggende ogen. Ik vermoedde dat ze me slecht opgevoed vond. En dat ze mijn aanwezigheid op Menderley kwalijk nam. Ik zou in de eerstvolgende dagen al gauw leren om bang te zijn... voor de lange, magere figuur van mevrouw Danvers. Nadat de ceremonie afgelopen was, dronken we tegen de bibliotheek. En daarna kwam Frith om te zeggen dat mevrouw Danvers wachtte om hem een kamer te wijzen. Ik hoop dat deze kamer u zal bevallen, mevrouw. Oh, dat zal hij zeker. Ach, van hieruit kan je de zee niet zien? Nee, mevrouw. Oh, dat vind ik erg jammer. Ik hou zo van een kamer met uitzicht op zee. Meneer de Winter schreef dat hij deze kamer voor u wenste. We hebben de kamer nieuw ingericht. Is hij nooit als slaapkamer gebruikt? Nee. Meneer de Winter heeft nooit een van de kamers in deze vleugel in gebruik gehad. Daar heeft hij me nooit over gesproken. U bent hier zeker al heel lang, mevrouw Denvers. Nee, ik... Uh, ik kwam toen de... toen de eerste mevrouw de Winter de bruid was. Oh. Welke kamers hebben uitzicht op zee? De kamers in de westelijke vleugel, daar is de mooiste kamer van het hele huis. En waar wordt die voor gebruikt? Dat was de slaapkamer van mevrouw de Winter. Hm? Ik hoop dat we goede vrienden zullen worden. Dit soort leven is helemaal nieuw voor me, weet u. Ik zou er zo graag wat goeds van maken... Ik ben ervan overtuigd dat ik de huishoudelijke zaken helemaal in u kan overlaten. Zoals u wil. Ik heb deze huishouding nu bijna een jaar zelfstandig gedreven... en meneer De Winter had geen reden tot klagen. zelfs zelfsprekend was alles heel anders. Toen mevrouw toen de, de Winter nog leefde... er werden veel gasten ontvangen... er waren veel partijen en feestelijkheden. Ik denk niet dat meneer De Winter... Dit nu zal willen voortzetten. Kan ik nog iets voor u doen? Uh, nee. nee, dank u wel. Dan zal ik het diner laten voorbereiden. Die avond zaten Max en ik in de bibliotheek. En hij begroef zich in zijn krant. Hij zag eruit alsof hij tevreden was en op zijn gemak. De heer des huizes. Maar ik voelde me helemaal niet tevreden op mijn gemak. Ik voelde me onzeker en angstig. Ik wilde het hem zeggen. Maar sinds we op Mendelie waren... ...leek het net alsof er een, een onzichtbare scheidsmuur tussen ons was gerezen. En ik hield mijn gevoelens voor me. Eén van de spaniels kwam toen bij me... ...en duwde zijn zachte snoep tegen me aan. En plotseling viel het me in... Dat ik niet de eerste was die zo met zijn meester in de bibliotheek zat na tafel. Een ander had ook koffie geschonken uit die zilveren koffiepot. Een ander had ook deze zachte hondenkop gestreeld. Onwillekeurig huiverde ik, alsof er een deur opengegaan was die een koude luchtstroom in de kamer bracht. Ik zat in Rebecca's fauteuil, leunde tegen Rebecca's kussen en streelde Rebecca's hond. Toen ik s'nachts klaar wakker lag, dacht ik aan die kamer in de westelijke vleugel. De mooiste kamer van het huis. Rebecca's kamer. Toen ik de volgende morgen aan het ontbijt kwam, stond er in de ochtendkamer een man die ik nog niet gezien had. Een man van achter in de dertig. Hij leek opgelucht toen hij me zag. Goedemorgen, mevrouw. Zoekt u mijn man? Ja, ik ben Frank Crowley, de rentmeester van uw man. Oh. Ik vrees dat ik hem vanochtend moet meenemen. De zaken zijn wat in de knoop geraakt sinds hij naar het buitenland ging. Oh, je hebt al kennis gemaakt, zie ik, hè? Goed zo, lieveling. Ik heb vanmorgen een massa zaken af te handelen. Ja, dat vertelde meneer Crowley hoor. Oh, noem hem Frank, hè? Anders zou ik niet weten over wie je het hebt. En wat ga je doen terwijl ik weg ben? Kun je jezelf amuseren, denk je? Oh, natuurlijk. Ik, ik vind mijn weg wel. Dan zie ik je weer aan de lunch. Ik hoop dat u zich hier gelukkig zult voelen, mevrouw De Winter. Hartelijk dank, Frank. Kom hier, Frank. Oh, het is kil vandaag. Spreek ik met mevrouw De Winter? Nee, dat is een vergissing. Voor de Winter is al meer dan een jaar dood. U spreekt met mevrouw Denvers, mevrouw. Dit is de huistelefoon. Oh, oh, neemt u me niet kwalijk, alsjeblieft. Ik dacht... Ik wou weten of de menu's van vandaag uw goedkeuring kunnen wegdragen. Uh, ja, dat denk ik wel. Het verdient de voorkeur. dat is het is, mevrouw. U vindt ze naast u op het vloeiblad. Oh, oh, oh juist, ik heb ze. Ja, mevrouw Denwers, ze zijn goed. Heel goed zelfs. Wanneer u iets voor anderen wil, dan wilt u dat wel zeggen... zodat ik meteen mijn orders kan geven. Oh, nee, nee, nee. Het is allemaal uitstekend. U ziet wel dat ik een open ruimte gelaten heb naast de saus. Eh, uh, ja? Mevrouw De Winter was gewoon zelf de saus te bepalen. Daar was ze bijzonder op gesteld. Oh. Nou, ik geloof dat we dan het beste kunnen nemen... Wat u gewoon was dat mevrouw de Winter zou hebben besteld. Hebt u geen voorkeur? Nee, helemaal niet. Ik geloof zeker dat mevrouw De Winter een wijnsaus, de kans gekozen zou hebben. Hoe doet u dat aan mij? Zeker, mevrouw. Dank u, mevrouw. Ik zakte op een stoel neer vlak bij het bureau. Nog bevend na de schermutseling met mevrouw Denwers... al was het maar door de telefoon. Ze maakte me doodsbang. Met haar stem, haar lang bleek gezicht... haar holle ogen, met haar hele persoonlijkheid. Nauwelijks bewust van wat ik deed... nam ik een leeradresboekje op en bladerde door. De het handschrift was groot en schuin aflopend. En ik was er zeker van dat het van Rebecca was... Alles in de ochtendkamer was van Rebecca. Eigenlijk was zij overal in Mendelee. Het was precies alsof zij nog leefde. En alles domineerde met haar schoonheid, haar vitaliteit, haar geest. Het gaf mij een gevoel van volslagen ontoereikendheid. Ik zat lange tijd in gedachten, peinzend over haar. En ik merkte niet dat mevrouw Denvers stil de kamer binnengekomen was. Mevrouw? Uh, uh, ja. Het spijt me als ik u stoor, mevrouw, maar. Oh, nee, nee, dat vind ik helemaal niet, mevrouw Denvers. Ik, ik zat, geloof ik, te dromen. Ja, ik wou u zeggen dat de majoor en mevrouw Leeszee aangekomen zijn. Oh. De majoor en mevrouw zijn in de ontvangkamer. Ik zal er heen gaan. Erwin. Ja, wie zijn eigenlijk de majoor en mevrouw Lacey, mevrouw Danvers? Mevrouw Lacey? Dat is de zuster van meneer de Winter, mevrouw. Ach ja, natuurlijk. Ach ja. Dank u wel, mevrouw Danvers. Ah, dus dit is de nieuwe mevrouw de Winter. Ik ben Beatrice, de zuster van Maxim. En dit is Giles, mijn man. Hoe maakt hij het? Hoe maakt hij het? Hoe maakt het? Je ziet er heel anders uit dan ik verwacht had. Vind je niet, Giles? Daar zou ik pas op kunnen antwoorden als ik wist wat je verwacht had, lieve. Jij weet best wat ik bedoel. Beer probeert je duidelijk te maken dat ze dacht dat je een beetje aan de luchtige kant wat... Uh... Corus girl-achtig moest zijn omdat je elkaar in Monte Carlo hebt leren kennen. Oh, maar dat ben ik helemaal niet. Nee, dat zie ik. En daar ben ik blij om. En hoe vind je Menderly? Oh, het is een sprookje. Heb je al moeite gehad met mevrouw Danvers? Je kunt moeilijk zeggen dat zij een sprookje is, hè? Ze is erg flink. Dat nou, is ze wel, ja. Ik vroeg alleen maar of je moeite met haar hebt gehad, omdat ik weet hoe ze Rebecca adoreerde. Dat wist ik niet. Heeft Maxim je dat dan niet verteld? Nee, dat heeft hij me niet verteld. Hm. Misschien wilde hij je niet bang maken. Maar ik hoop dat hij je wel verteld heeft dat we onszelf inviteerden voor de lunch. Oh, om je de waarheid te zeggen. Geen woord. Nou, zie je. Zo oh. is hij nou. Maar dat hele hindert helemaal niet hoor. Echt niet. Ik, ik zal het mevrouw Denders zeggen. Dat is ten dan ene. Dan. Wat ik zeggen wil, mijn handen zijn roetzwart. Excuseer me even. Ik weet er weg. Weet je, ik, ik vind het jammer dat je zo gauw naar Mendeley bent gekomen. Ja, het zou beter zijn geweest als jullie eerst nog een maand of drie, vier door Italië hadden gezwarven. Ik, ik heb zo'n voorgevoel dat het voor jou wat moeilijk zal worden. Oh, dat geloof ik helemaal niet, nee. Ik, ik weet zeker dat ik erg veel van Mendeley zal houden. Oh ja, het is, het is een echt heerlijk huis. Zeg, zul je niet boos op me zijn als ik je wat zeg? Ik vind dat je wat aan je haar moest doen. Oh, zit het heel erg Je Heeft Maxim er nooit wat van gezegd? Nee, hij heeft er nooit iets van gezegd. Je vindt het toch niet erg hè, dat ik erover praat? Oh, nee, helemaal niet. Jij bent de eerste waar ik eens mee praten kan sinds we hier kwamen. Ik hoop dat je hier heel vaak zult komen. Oh, Maxim en ik kunnen niet zo best met elkaar overweg. Hij vindt het lastig dat ik zo dik wil zeggen wat ik denk. Is misschien ook wel zo. Maar ik kan het niet laten. Dat is het. <tie> In elk geval naar het ijs gebroken is, moeten we samen je garderobe zonder handen gaan nemen. Oh, dat zal heerlijk zijn. Ja, weet je, ik. ik begrijp niet dat Maxima niets aan heeft gedaan. Hij, hij is anders in zulke dingen nogal veel eisend. Nou, misschien was hij te veel vervuld van zijn naar Menderley. Weet je, hij heeft in de oostelijke vleugel speciaal voor ons kamers laten inrichten. Woon jij dan niet in de westelijke vleugel? Nee, die is afgesloten. Wie heeft dat bedacht? Maxima. Valt me niet erg. Waarom niet? Misschien wilde Max wel eens wat anders. Hij woont in de westelijke vleugel met Rebecca. Ja, dat weet ik. Ik hoop niet dat hij die heeft afgesloten om de herinnering te bewaren. De herinnering aan Rebecca doet hem geen goed. Waarom niet? Ze is dood. Ze is weg uit dit huis voorgoed. Zo moet je het zien, jullie allebei. Toen de lesies vertrokken waren die middag, ging Max hem een wandeling maken met de honden. Hij was stil en in gedachten. En ik had de indruk dat er iets van verdriet in zijn ogen lag. Maar toen ik hem vroeg of er iets was dat hem hinderde, ontweek hij de vraag. Ik vind dat dat kleine beetje familie van me wel wat te ver gaat. Wat vind jij van Bie? Ik vind haar eigenaardig. Dat is te weten. Maxim. Ja? Maxim, wat vind je van mijn haar? Mijn haar? Hmm. Waarom ter wereld vraag je dat? Natuurlijk vind ik het mooi. Oh, wat is er mee? Oh, nee, niets. Nee, nee, ik dacht maar zo. <laughs> wat een wonderlijk wezentje ben je toch. Zonder verder wat te zeggen liepen we door tot we aan het strand kwamen. Maxen leefde wat op en begon steentjes te gooien voor de honden. Hij was ineens net een jongen. Met verwarde haren en een vrolijke lach. Zo heel anders dan de wat humeurige Max... die ik bijna van het eerste ogenblik af op Menderly had meegemaakt. En toen ontdekten we plotseling dat een van de honden er van was... Jasper! Idioot, waar ben je? Jasper! Jasper! Oh, hij is misschien al naar huis terug door de vallei. Nee, hij was een minuut geleden nog bij die rots daar. Jasper! Ik zal hem wel even halen. Hij moet er ergens aan de andere kant van die rotsblokken zijn. Nee, kom terug. Die kant gaan we niet uit. Maar als hij zich nou speseert... Heeft... Laat hem lopen. Dat stomme beest moet weer uitkijken. Luister eens. Dat is hem, dat is Jasper. Ik ga hem halen. Nee, hij heeft niks. Laat hem lopen. Hij weet de weg naar huis wel. Maar ik deed alsof ik hem niet hoorde... en klauterde over de rotsblokken heen achter Jasper af. Plotseling kreeg ik het gezicht op de volgende inland. Op het strand zag ik een lang, laag gebouwtje... half woning, half botenhuis... Jasper rende op het huisje af en ik achter hem aan. Zodra hij eraan kwam, krabbelde hij met zijn poten de deur open en rende naar binnen. Ik volgde hem. De ruimte was niet ingericht als boterhuis, zoals ik het verwacht had, maar als een woonkamer. Er stond een schrijftafel en een tafel met stoelen en een divanbed. Er was ook een dressoir met kopjes en borden, boekenplanken met boeken erop en scheepsmodellen. Het moest bepaald gezellig en comfortabel zijn geweest. Maar nu woonde er lang niemand meer. Dat zag ik omdat er overal spinnenwebben hingen en er lag stof. Het overtrek van de divan was aangevreten door ratten en muizen. Het was vochtig in het huisje. Vochtig en kil. Plotseling werd de deur achter me opengegooid. Kom maar uit. Max, wat heb je? Waarom ben je zo boos? Kom eruit, zeg ik je. Onmiddellijk. Hoe ben je hier binnengekomen? De deur was niet op slot. Jasper kabelde me open met zijn poten. Pak die stomme hond op en kom mee. Die deur hoort op slot te zijn. Jasper, kom zo. Hier komen we. Nou, ja, doe nou braver, hond. Zo, dan zal ik je aan de ring nemen. Maak voort, zeg ik je. Ja, ik... Doe het toch zo vlug als ik kan. Heb je toch gezegd dat die hond wel zelf thuis kon komen? We zijn klaar, Max. Het wordt tijd. Nou, vooruit. Max, waarom was je zo boos dat ik daar binnen was? Ik was niet boos. Ik ze niet daar honden. Ik had je toch gezegd dat je die hond... uit zichzelf naar huis moest laten komen... Ik weet dat je boos bent over dit huisje. Ik wil graag weten waarom. Goed, ik zal het je vertellen als je zo geïnteresseerd bent. Ik kom nooit in de buurt van die vervloekte hut. En als je mijn herinneringen eraan had, dan zou je er ook niet willen komen. Het was het huisje van Rebecca. Is het niet? Ja. We hadden nooit naar Mendeley terug moeten komen... Oh, wat een ezel ben ik geweest om terug te gaan. Die kleine scène maakte me niet gelukkiger in mijn nieuwe leven. Maxim scheen verder van me af te drijven. Het grootste gedeelte van zijn tijd bracht hij door op het rentmeesterskantoor met Frank Crawley. Op een middag liep ik de bibliotheek binnen en vond er Frank. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, Frank. En al wat gewend? Ja, dankje. Ik begin wat op eigen benen te staan. Ik ben zelfs bezoeken gaan afleggen gistermiddag. Ik wou de bischop een bezoek brengen, maar hij was niet thuis. Zijn vrouw wel. Zijn aardige vrouw? Ja, charmant. Ze deed mijn hele verhaal over de gekostumeerde bals op Menderling. Zo, Werkelijk? Ja, ze vroeg me wanneer het volgende komt. Zij menen dat het ieder jaar gebeurde. Ja, dat was ook zo. Iedereen uit de omtrek kwam er. En ook een heleboel mensen uit Londen. Het was altijd een vrolijk festijn. Er was zeker wel een heleboel voorbereiding voor nodig. Ja, natuurlijk. Ik veronderstel dat Rebecca dat voornamelijk deed. We werkten er allemaal hard aan mee. Frank. Ach, Frank, zou jij Max kunnen vragen of we dit jaar weer een zullen houden? Waarom vraagt u het hem zelf niet? Oh, nee, liever niet. Hij... hij doet een beetje vreemd sinds de dag dat ik in het huisje van Rebecca was. Oh, is het dat? Waarvoor gebruikten ze dat huisje? Picnic, licht en zulke soort dingen. Ze had haar boter daar ook op geborgen. Was dat de zeilboot waarmee ze verdronk? Ja, hij sloeg om en zonk. Rebecca viel overboord. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd? Eerst gevonden? Zowat twee maanden. Hoe wisten ze dat ze het was? Na zo'n lange tijd. Maxim hem identificeerde hij. Ze was in Ashgardt aangespoeld, ongeveer 40 mijl hier vandaan. Frank, luister eens. Ja, je vindt het misschien verkeerd dat ik je dit allemaal vraag over Rebecca. Maar zie je, het is zo, ik. Ik voel me erg in het nadeel naast haar. Ik voel dat iedereen mij zo'n achteruitgang vindt vergeleken bij Rebecca. Zegt u dat toch niet? Ik voor mij kan u wel vertellen hoe blij ik ben dat u met Maxim getrouwd bent. Het is een verademing nu iemand als u te zien... die niet helemaal, om zo te zeggen, gelijkgestemd is met Mendoly. Oh, Dat is erg aardig van je, Frank. Daarmee help je me erg. Maar het is alsof ik iedere dag opnieuw besef... Dat ik alle dingen mis die Rebecca had. Zelfvertrouwen, elegance, schoonheid, intelligentie, esprit. Alle kwaliteiten die voor een vrouw zo belangrijk zijn. Maar u hebt eigenschappen die even belangrijk zijn als ik het zo zeggen mag. Ik heb hier een heel rustig leven. Ik geloof niet dat ik veel verstand heb van vrouwen, Maar ik zou zo zeggen dat hartelijkheid en ernst en rust... veel meer waard zijn voor een man dan alle geest en schoonheid in de wereld bij elkaar. Oh, dank je, Frank. Kijk toch niet terug naar het verleden. We verlangen er geen van alle minnen. En Maxim wel het allerminst. Het is aan u om ons ervan af te brengen en niet om het terug te halen. Dus hoe minder u op Rebecca lijkt, hoe beter. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, Frank. Maar zeg me nog één ding. Maar de waarheid. Dat hangt ervan af. U zou me iets kunnen vragen... Oh, nee, zoiets ik... vraag ik je niet. Het is niets persoonlijks. Goed dan. Wat wilt u weten? Was. Rebecca erg mooi. Ja, ze was de mooiste vrouw die ik ooit in mijn leven gezien heb. Ja, Fred. Wat is dat? Neem me niet kwalijk, meneer, mevrouw. Mag ik u even stoeren. Kan ik u een ogenblik spreken, meneer? Natuurlijk, Fred. Wat is dat? Het gaat over Roberts, meneer. Er is een klein ongenoegen tussen hem en mevrouw Denvers. Roberts is erg van streek, meneer. Klaarblijkelijk beschuldigt mevrouw Denvers hem ervan... dat hij een waardevol beeldje in de ochtendkamer heeft zoekgemaakt. En waarom is mevrouw Denvers overtuigd dat hij het gedaan heeft? Het is zijn werk om verse bloemen in de vazen in de ochtendkamer te zetten. En niemand is daarna in de ochtendkamer geweest, behalve dan mevrouw de Winter. Mm. Oh, tussen twee haakjes. Wat voor een beertje was het eigenlijk? Het porseleinen engeltje, meneer. Het stond als regel op het bureautje. Oh, Vervelend gedoe. Ik heb altijd een hekel gehad aan ruzie zonder het personeel. Ik begrijp niet waarom ze bij mij komen. Eigenlijk is het jouw werk, lieveling. Ja. Maxim. is ja, schat. Ik heb het engeltje gebroken. Heb jij het gedaan? Ja, per ongeluk natuurlijk. Maar waarom zeg je dat er niet, hoe Frit hier was? Dat vond ik naar. Ja, ik, ik was bang dat hij me erg onhandig zou vinden. Nou, dat zal je nou nog veel eerder vinden... Lieveling, het spijt me verschrikkelijk. Het was heel onachtzaam van me. Ik zette wat boek op dat bureautje en toen gleed het engeltje eraf. doet dat niet toe, vergeet het maar. Men doet er wel toe. Het is alweer een voorbeeld van de moeilijkheden die ik je geef. Maxim, ik ben hier niet op mijn plaats. Iedereen neemt me van het hoofd tot de voeten op... alsof ik een, een etalagepot ben. Wie neemt jou op van het hoofd tot de voeten? Nou, iedereen hier. Je pachters, de dorpeling, iedereen. De nieuwe mevrouw de Winter noemen ze me... Wat een teleurstelling voor ze, hè? Wat een achteruitgang naar de mooie Rebecca. Zegt ietselijke onzin. Ik geloof dat je daarom met me getrouwd bent. Ja, omdat ik vervelend en rustig en, en onervaren ben. Jij was er zeker van dat over mij niet geroddeld kon worden, is het niet zo? Wat wil je daarmee zeggen? Nou, geen man hoort graag geroddel over zijn vrouw. Wat heb jij voor praatjes gehoord hier? En wie heeft die overgebracht? Niemand. Waarom heb je het dan over geroddeld? Dat weet ik niet. Ik... Het viel me zomaar in. Ik wilde je kwetsen, denk ik. Ik heb mezelf belachelijk gemaakt. En nou dan wilde ik me op iemand wreken. En, en jij bent nu helemaal dichtst in de buurt. Zo zal het wel zijn, geloof ik. Is niet boos op me. Ik weet niet of ik er goed aan deed om met je te trouwen. Maar Max... Ik ben humeurig en trekkelbaar. Niet zo geschikte echtgenoot. Hoe dat ben je wel. Hoe liefste, je bent... Je bent een heel erg lieve echtgenoot. Ik hou zo ontzettend veel van je. Dank je, lieveling. Ik heb je zo nodig. Ik meen het. En ook je geduld. Vooral je geduld. Ja. Een paar dagen later ging Maxim naar Londen om een officieel diner bij te wonen. Hij zou twee dagen wegblijven. Ik zag tegen zijn afwezigheid op. Ik zag er tegen hem op om met mevrouw was in dit huis alleen te zijn. Ik zag er niet die morgen voor Maxim's vertrek. En smiddags maakte ik een lange wandeling langs zee. Toen ik op Mennerly terugkwam was ik erg moe. En ik liep regelrecht naar de bibliotheek waar we altijd thee dronken. Daar vond ik een jonge man. Wel knap, maar nogal opzichtig gekleed. En hij zag eruit alsof hij te veel had gedronken. Hij nam me van top tot teen op, alsof ik een vreemde was en hij de heer des huizes. Goedemiddag. Ik ben Jack Feivel. Oh, hoe maakt u het? U bent de nieuwe mevrouw de Winter, is niet? Ja. Hoe gaat het met die oude Max? Uitstekend, dank u. Hij is naar Londen. Hmm. En u laat de bruid helemaal alleen? Is u niet bang dat er iemand komt die u ontvoert? Oh, mevrouw Danvers. Ik wist niet dat u al terug was, mevrouw. Ik zal ervoor zorgen dat de thee direct gebracht wordt. Blijft u ook thee drinken, meneer Vevel? Hoor je dat, Danny? Ik word uitgenodigd voor de thee op Mendeley. Ik meende dat u om, uh, om zes uur een afspraak had. Ja, ja, daar heb je gelijk in, Danny. Je kan er beter van doorgaan. Toch heeft me reu goed gedaan jou terug te zien, Danny. En Mendeley, Er is hier allemaal weinig veranderd. Daar zorgt die oude, trouwe Danny zeker wel voor, mevrouw de Winter. Mevrouw Thanos is erg flink. Dat is ze. U, eh, U voelt er zeker niks voor om een ritje met me te maken. Uh. Tot de portierswoning. Mijn wagen staat buiten. Een juweel van een slee. Uh, nee, dank u. Ik ben erg moe. <laughs> Het zou misschien ook niet zo geschikt de vertoning zijn. De nieuwe eigenares van Mendeling uit rijden met Jack Vevel. Hè, Danny? Um. <laughs> nou goed. Dan ga ik maar. Je mag de bruik niet op het verkeerde pad brengen. Apropos mevrouw de Wendham. Het zou zeer sportief van u zijn als u die oude Max niks vertelde van mijn bezoekje hier. Hij is niet zo erg op me gesteld, weet u. Nee, die moet niks van me hebben. Ik zei niets over dit bezoek toen Maxum terugkwam. Er was iets onplezierig en geheimzinnigs aan. En al had ik er niet over gepraat met mevrouw Denwers... toch wist ik zeker dat zij een of ander geheim had met die vevel. Maxums bezoek aan Londen scheen hem goed te hebben gedaan... Hij begon met energie aan de toebereidselen voor het grote bal. En voor het eerst sinds onze terugkeer op Menderly waren we werkelijk gelukkig. Even gelukkig als op onze huwelijksreis in Italië. Op een avond kleed ik me voor het diner. Toen er op de deur geklopt werd en mevrouw Wardanus binnenkwam. Ik hoop dat ik u niet stoor, mevrouw, maar ik wou graag weten of het uw bedoeling was deze tekeningetjes weg te gooien. Ik vond ze in de prullenmand in de bibliotheek. Uh, oh, dank u wel, mevrouw Denders. Ik wou ze werkelijk weggooien. Oh, juist. Ja, ik, ik keek er toevallig naar. Zijn het ontwerpen voor een kostuum dat u op het bal wilt dragen? Ja, ja ik heb alleen nog niets gevonden dat me bevalt. Misschien kunt u een van de schilderijen uit de portretgalerij kopiëren Dat is een idee O, oh, daar zal ik eens gaan kijken Oh, er is er een in het bijzonder een, een jong meisje in het wit Weet u welk ik bedoel? Ja, ja, dat met die snoezige japon Heeft meneer de Winter u niets aangeraden? Nee, ik zei hem dat ik iets zelf wilde ontwerpen Dat ik hem op de avond van het bal wou verrassen Oh, mocht u uw keus bepalen op die witte Japan... dan kan ik u een adres geven om hem vlug en goed te laten maken. Een kleine zaak in Bond Street. Het heet Volchi. Na het diner ging ik naar de portretgalerij... en bekeek nog eens goed het schilderij dat mevrouw was bedoelde. Het was een Rayburn. Een portret van Caroline Winter. Een zuster van Maxim's overgrootvader. Ze was een beroemde Londense schoonheid geweest. De japon was allerbekoorlijkst. En ik besloot dat ik deze japon zou dragen op de avond van het bal. Ik tekende hem zorgvuldig na en zond dit naar woordje. Het viel me in hoe wonderlijk het was dat mevrouw Denver zich de moeite gegeven had om mij in mijn keus behulpzaam te zijn. Maar mogelijk was ze langzamerhand geneigd om vrede te sluiten en was dit haar manier om dit kenbaar te maken. Eindelijk brak de dag van het bal aan. Na het diner liep ik vlug naar boven om mijn japon aan te trekken. Niemand had hem nog gezien. En ik was er kinderlijk op gebrand om er een eclatante entree mee te maken. Ik had met de drummer van de band afgesproken dat hij mij zou aankondigen... met een mooie roffel zodra ik boven aan de trap zou verschijnen. De japon zat als gegoten. Ik kwam naar voren... En keek neer op Maxim, Beatrice, Giles en Frank. De drummer zette op dat ogenblik zijn roffel in. Rebecca. Grote hemel. Maxim, wat is er? Doe uit, die japon. Wees kalm, Maxim. Ze kon het niet weten. Laten we met rust, Beatrice. Hoor je wat ik je zeg? Doe die vervloekte Japon uit. Direct. Maar, Maxim. Sta dan niet als een zoutpilaar. Doe wat ik je zeg. Als ik geweten had dat ik je zo'n stom spelletje zou gaan spelen... zou ik dat vervloekte bal nooit hebben goed gevonden. Dit is toch geen spelletje? Ik heb deze Japon laten namaken van een portret in de galerij. Herken je hem dan nou niet? Caroline de Winter. Ga weg. Maxim, wat heb ik gedaan? Ik dacht dat je het leuk zou vinden. Leuk? Doe hem uit. Hoe vaak moet ik het je dan nog zeggen? Kom, lieve, ik zal je even helpen. Wat heeft Max Ik deed toch alleen maar om hem een plezier te doen? Die japon die je aan hebt is dezelfde. Die Rebecca verleden jaar op het bal droeg. Terwijl Bie me naar mijn kamer terugbracht zag ik nog juist mevrouw was die voor de deur van de westelijke vleugel stond. Ik zal de uitdrukking op haar gezicht nooit meer vergeten. Het was vol en triomf. Nu begreep ik waarom ze me die japon had willen laten dragen. Later, toen de gasten arriveerden en toen het bal in volle gang was, glipte ik even weg. Ik vond mevrouw Denvers in de westelijke vleugel... in de kamer die eens Rebecca's slaapkamer was geweest. Niets was afgedekt. Het bed was opgemaakt. Bloemen stonden op het tafeltje naast het bed en op de schoorsteenmantel. En zij, de peignoir, lag over de stoelen uitgespreid. En daaronder stonden haar muiltjes... In een kast die half open stond, zag ik haar kleren hangen. Ondergoed lag netjes op stapeltjes op de planken. Voor een ogenblik had ik het afschuwelijke gevoel... dat ik niet bij mijn verstand was... en was teruggekeerd in de tijd toen Rebecca nog leefde. Wat komt u hier doen? Niemand mag hier binnen, behalve ik. Het is u gelukt... U hebt het hele bal voor me bedorven. Ik had me er zo op verheugd. Bent u nou tevreden met wat u hebt gedaan? U wist dat zij de Japon droeg verleden jaar. Daarom hebt u me aangeraden. Waarom hebt u het gedaan? Geef me antwoord. Niemand wou jou hier op Menderley hebben. Het was hier goed totdat jij kwam. Waarom ben je niet in Italië gebleven... Waarom haat u me zo, mevrouw Denvers? Wat heb ik u misdaan? Jij wou me voor de winters plaats innemen. Niemand wil jou hier. Niemand, versta je? Nou, meneer de winter is niet gelukkig. Kijk maar naar zijn ogen. Die zijn nog net zoals pas na haar dood. Hoe durf jij je te vervelen ...haar plaats hierin te kunnen nemen? Dat kun jij niet. Dat kan niemand, liefje... Niemand kan haar evenaren. Niemand. Maar ergens kon ze niet tegenop. Oh, het was geen man of een vrouw. Het was de zeeg die haar ten onder deed gaan. Oh, die smerige zeeg. U kunt beter zwijgen, mevrouw Tenwers. Ga liever naar uw kamer. Ga liever naar uw kamer, de meesteres van het huis. Waarom ga jij niet weg? Jij bent hier niet gewenst, hij heeft je niet nodig. Hij kan haar niet vergeten. Hij kan haar nooit vergeten. Hij wil alleen in dit huis zijn. Alleen met haar. Jij moet in die grafkelder liggen en niet mevrouw de Winter. Wat gebeurt er? Oh dat, is, oh, dat is niet zo'n... Dat is niet zo'n bang voor te zijn, mevrouw. Dat zijn vuurpijlen. Er moet een schip in de baai gestrand zijn. Is dat alles, mevrouw? dan dank u, mevrouw. Frank, weet jij waar Maxim is? Is hij niet in huis? Nee, hij is uitgegaan toen de vuurpijlen werden afgeschoten. En hij is nog steeds niet terug. Hij was beneden op het strand. Ik heb hem ongeveer een uur geleden gezien. Ik dacht dat hij alweer thuis was. Ik, uh, ik heb hem wat te vertellen. Wat? Kun je het mij niet zeggen? Jawel. Ja, misschien wel. Vroeg of laat moet u het toch weten. Wat is het, Frank? Er is toch niets met hem gebeurd? Nee, dat niet. U weet toch wat er aan het strand gebeurde? Ik heb begrepen dat het een soort schipbreuk was. Door de mist is er een Frans schip aan de grond gelopen. Ze dachten dat dit de haven van Kellis was. Ze hebben een duiker laten zakken om te zien hoe de kansen waren... om hem bij de volgende vloed weer vlot te krijgen. Terwijl hij daar beneden was, vond hij het wrak van een boot. Een zeilboot. Nou, en... Het was de boot van Rebecca. Van Rebecca? Maar zij is toch veertig mijl hier vandaan aangespoeld? Frank, wat betekent dat? Er is nog iets anders dat je me niet verteld hebt. Er was een lijk in de boot. Op de vloer van de kajuit. Het lijk van een vrouw. Oh. Mevrouw de Winter, we moeten Maxim zoeken. Ja, natuurlijk. Ik haal even de auto... Binnen vijf minuten ben ik terug. Zodra Frank weg was, viel me in waar we Maxim konden vinden. Zonder op Frank te wachten, sloeg ik een jas om en rende naar de hut aan het strand. De hut waar Rebecca eens picknicks hield in de maneschijn. Maxim zat er. Hij keek verslagen op toen ik binnenkwam. Hij was niet het minst verbaasd me te zien. Toen ik hem daar zo zag... wist ik ineens dat mevrouw Denwers gelijk had. Hij wilde alleen zijn. Hij hield niet van me. Hij hield nog steeds van haar. Hoe wist je dat ik hier was? Dat dacht ik. Heb je gehoord wat er gebeurd is... Van de duiker die Rebecca's boot heeft gevonden. Ja, ik weet het. Dat is verschrikkelijk voor je. Ik wil niet dat je het alleen draagt. En Max, het spijt me zo van de Japon van vanavond. Een Japon? Oh, ja. Ja, dat was ik vergeten. Ik was boos op je, hè. Vergeef het me maar. maar. Oh, Max, kunnen we niet opnieuw beginnen? We waren zo gelukkig in Italië. Jij toch ook? Kunnen we nou niet opnieuw beginnen? Het is te laat. Je hoeft niet van me te houden Max, als je het niet kan. Ik wil alleen maar bij je zijn. Ik wil je helpen. Je houdt erg veel van me. Is het niet? Dat weet je wel. Ja, het is te laat, lieveling. Begrijp je het niet? Het is gebeurd. Wat is gebeurd? Rebecca heeft gewonnen. Gewonnen? Ik begrijp je niet. Het lichaam in haar boot. Ja. Wat zou dat? Dat was zij. Rebecca? Ja. En die andere vrouw dan? Je hebt haar toch geïdentificeerd? Ja, maar het was Rebecca niet. Ik ken haar niet. Max, weet jij dan wat er met Rebecca is gebeurd? Ja, natuurlijk. Wat dan? Ik heb haar vermoord moord? Waarom heb je dat gedaan? Omdat ik haar haatte. Haten? Ik dacht nog wel dat je altijd van haar heeft. Ik haat haar. Waarom heb je me dat nooit verteld? Dat was ik van plan. Maar zodra we hier op Mendeley terugkwamen, werd alles zo moeilijk. Ik werd bang. Er was zoveel... dat me aan herinnerde dat ik een moord had begaan. Wil begrijpen? Ja. Ja, dat begrijp ik. We moeten heel voorzichtig zijn, Maxim. Als de politie vragen gaat stellen... dan moet jij zeggen dat je een vergissing hebt gemaakt met de identificatie. Dat het lijkt dat ze nu gevonden hebben... dat dat van Rebecca is. Ja. Lieveling, ik ben zo opgelucht dat je het nu weet. Dat ben ik ook. Al die tijd heb ik gedacht dat je mij vergeleekt met Rebecca... en me zoveel tekort vond schieten. Ja, met Rebecca vergelijken. Lieveling, er is geen vergelijking. Rebecca was slecht. verdorven, Door en door. Ik haatte haar. Niemand wist het. De mensen dachten dat het een ideaal paar waren. Dat Rebecca de liefste, geestigste, meest hoogstaande vrouw was die er bestond. Iedereen liep erin. Net als ik in het begin. Maar ik doorzag haar vijf dagen na ons huwelijk. Ze vertelde me dingen van haarzelf... die ik nooit tegen een sterveling zou willen herhalen. Wat vreselijk, meisje. Ze wist hoeveel ik van Mendel hield. En dat ik heel wat zou accepteren... om te voorkomen dat de plaats in een schandaal betrokken zou worden. Ik zal je niet vertellen over de jaren die we doorleefden. De leugens, de lelijke dingen, de bedriegerijen. Het kon me niet schelen wat ze in Londen deed... omdat het Mendel niet raakte... Maar toen ze hier ook begon. Zelfs met die arme Frank. Ze ging altijd naar zijn huis. En probeerde hem het hoofd op hol te maken. En hem was niet de enige. Ik werd bang dat ze met iedereen zou beginnen. Zelfs met de arbeiders van het goed. Toen haalde ze Jack Vevel hier naartoe. Een kerel met een smerige reputatie. Ik heb hem ontmoet. Die dacht dat jij in Londen was. De gedachte dat die kerel hier rondliep. ...maakte me wild. Ik waarschuwde haar. Voor korte tijd... ...beperkte ze haar, haar activiteiten... ...tot Londen. Maar op een avond... ...liep ik langs het strand... ...en zag door dit raam licht schijnen. Ik dacht dat Rebecca in Londen was... ...en ging kijken. Ze zat hier. Alleen. Doodspreek en nerveus... Ik vroeg haar waarom ze niet in Londen was. Ze antwoordde dat ze er beu van was. Ik zei haar dat als ze van plan was hier te blijven, ze ervoor moest zorgen dat kerels van het kaliber van Jack Vevel zich hier niet meer vertoonde. Ze begon te lachen. Ik vroeg haar wat het te lachen was. Als ik een kind van Jack zou krijgen, zou jij nooit kunnen bewijzen dat het jouw kind niet was. Het zou op Manderly opgroeien. En jouw naam dragen. En als jij dood zou gaan, zou het Menderly erven. Als ik een kind ter wereld breng, zal iedereen hier verrukt zijn. Alle nette dorpsbewoners, al die miserabele pachters. In hun ogen zal ik dan de voorbeeldige moeder zijn. Evenals nu je voorbeeldige vrouw. Ze lachten uit. Ze lachten nog toen ik er doodde. Ik schoot haar twart door het hart. Ze viel niet dadelijk neer... maar ze stond nog naar mij te kijken... met die triomfantelijke lach op haar gezicht... en haar ogen wijd open. Oh lieveling, het is afgerijseling. Nee, praat er niet meer over. Ik wil erover praten. Ik wil er alles eruit gooien nu ik helemaal begonnen ben. Ik droeg aan de boot en stak van wal. Ik ging in de kajuit. Ik vond een enterhaak... En stak die in de bodem van de boot. Allemaal gaten, als een zeef. Ik liet Rebecca op de vloer van de kajuit liggen. Hij smeet de deur dicht. En roeide toen in de sloep terug naar de kust. Niemand kan dat bewijzen. Is het wel? Ik weet het niet, ik weet het niet. Laten we naar huis toe gaan, Maxim. We moet het vroeg of laat onder ogen zien. Maar ik wil jou hier niet in betrekken. Je kunt het niet alleen. Ik hou van je. Wat jou overkomt, gaat mij ook aan. Ik wou dat je je dat wat eerder gerealiseerd had. Trouwens, ik vind het niet erg om hierin betrokken te worden. Ook als ik niet van je hield. Rebecca verdiende te sterven. Meneer de Winter, we hebben u overal gezocht. Wat is er aan de hand? Wat is er, Fris? De colonel Julian is hier, mevrouw. Wie is colonel Julian? Hij is de hoofdcommissaris van politie hier in het graafschap. Hij wenst u te spreken, meneer, over een dringende zaak. Waar is hij, Fris? Ik heb hem in de bibliotheek gelaten, mevrouw. Goed, Fris. Zeg hem dat meneer de Winter dadelijk komt. Zeker, mevrouw. Voel je je gewassen, lieveling? Natuurlijk. Ik wist dat die zou komen. Er zal wel een gerechtelijke lijkschouwing gehouden worden. Ja, dat denk ik ook. En er komt natuurlijk het nodige gepraat over. Daar kunnen we tegen. Jij hoeft alleen maar toe te geven... dat je, je vergist hebt toen je dat eerste lichaam identificeerde. Ik hoop dat ze dat zullen geloven. Dat zullen ze. Ik wou dat het voorbij was. Lieveling, zodra alles achter de rug is, gaan we naar Italië. Max, het zal heerlijk zijn. Ga nog gauw naar koning en Julien. Praat met hem. Het komt allemaal wel in orde. Hebt u me laten roepen? Ja, komt u binnen. En doe de deur dicht, mevrouw Demmers. Ja, ik heb niet begrepen waarom u me het menu terug hebt laten brengen. Door Roberts. Dat is heel eenvoudig, mevrouw Demmers. Ik wil vanavond een speciaal menu. Meneer De Winter brengt Colonel Julian mee naar de lijkschouwen. Heel goed, mevrouw, maar ik ben niet gewend boodschappen door Roberts te ontvangen. Als mevrouw De Winter iets veranderd wou hebben, dan gebruikte ze de huistelefoon... Het interesseert me totaal niet wat de vorige mevrouw de Winter te doen. Als ik u een boodschap door Roberts wil sturen, dan doe ik dat. Wilt u nu gaan en u met het diner bemoeien? Ja, mevrouw. Het spijt me dat het eerste menu u niet beviel. Oh, Fris wou u ook graag even spreken, mevrouw. Ja, wat is er, Fris? Er is een hier om meneer de Winter te spreken... Meneer De Winter is nog niet terug van de lijkschouw. Dat weet ik, mevrouw, maar ik dacht dat u misschien hem te woord kon staan. Wie is het? Meneer Vevel. Oh goed, Frith. Laat meneer Vevel maar binnenkomen. Ja, mevrouw. Wilt u hier binnen gaan, alsjeblieft? Dank je. Zo, daar zijn we weer. En, meneer Vevel, wat wenst u? Hm. U bent veranderd sinds ik u de laatst zag. Hoe komt dat zo? Ik heb weinig tijd, meneer Vevel. Zegt u me wat u van me wilt. Bent u wel zeker dat u dat weten wilt? Ik wil niet onbeleefd zijn, meneer Vevel. Maar als u het me niet zegt, moet ik u verzoeken heen te gaan. Oké. Okay. Ik zal het u vertellen. Ik ga recht verkrijgen voor Rebecca. Dat is al gebeurd. Het onderzoek is gesloten, meneer Vevel. Mijn echtgenoot telefoneerde me een half uur geleden... Ik weet dat het onderzoek gesloten is. Ik was er zelf bij. Maar het is nog niet gesloten voor de heer Maximilian de Winter. In de verste verte niet. Hm. Zelfmoord. Dat is wat die oude gek van Alex Gouwer de jury in de mond gaf. Maar u en ik weten toch zeker wel dat het geen zelfmoord was? Hm? En Max weet dat het geen zelfmoord was. Of niet, soms? Max, wat doe jij hier, Vevel? Ah, de heer des huizes in Horst, eigen persoon. Hm. Sta me toe je geluk te wensen met het resultaat van het onderzoek, Max. Een knap stukje werk. Wil je maken dat je wegkomt? Eruit of ik trap je naar uit? Niet zo grof, Max, oude jongen. Ik zou het heel onplezierig voor je kunnen maken. Heel onplezierig. Wat bedoel je? Kijk maar eens hier. Een brief van Rebecca. Gedateerd op de dag van haar dood. Laat zien. Oh nee. <laughs> ik zal het je voorlezen. Luister. Check, liefste, ik ben in de hut vanavond. En als je dit op tijd krijgt, kom dan. Ik laat de deur voor je open. Ik blijf de hele nacht. Ik heb je wat te vertellen. Kom dus zo gauw je kunt, Rebecca. Nou, ik kon er niet meer op tijd zijn. Ik belde de volgende dag op en toen vertelde ze me dat Rebecca verdronken was. Stel nou eens dat de lijkschouwer dit briefje zou lezen, Max. Dat zou heel vervelend voor je zijn. Wees dus kennelijk niet het genrebriefje dat een vrouwtje schrijft... vlak voordat ze zelfmoord gaat plegen. En waarom heb je het vanmiddag niet aan de lijkschouwer gegeven? Je was het toch, Vevel? Kijk... Ik dacht zo dat jij en ik wel tot een afspraakje konden komen. Een gentleman agreement. Als ik nou eens een uitkering van je kreeg van... laten we zeggen drie of vierduizend pond per jaar, zolang ik leef. Ik vroeg je dit huis te verlaten, Vevel. De deur is achter je. Zou je niet wijzer doen eens aan je jonge vrouwtje te denken... voor je me eruit smijt? Wat zou ze voor een gevoel krijgen als ze haar nawezen zouden zeggen... kijk, daar gaat de vrouw van een moordenaar... Wacht eens even. Max, waar ga je naartoe? Ik ga kolonel Julian halen. Hij is aan het telefoneren in de ochtendkamer. Hij moet dit horen. Zo, mm. so, Febbel. Laat eens schuren. Prachtig, kolonel Julian. Max, je hebt het zelf aangehaald. Ziet u, kolonel, ik ben niet tevreden met het resultaat van dit onderzoek. Zou dit niet meer op de weg van die winter liggen dan op die van jou? Ik heb het recht om te spreken. Niet alleen als de neef van Rebecca, maar ook als haar toekomstige echtgenoot als ze was blijven leven. Toekomstige echtgenoot? Is dat waar, de winter? Het is voor het eerst dat ik het hoor. Als dit waar is, kan dit wel een ander licht op de zaak werpen. Fevel. Waar heb jij eigenlijk bezwaar tegen Leest u dit briefje maar eens. Rebecca schrijft het een uur voordat ze verondersteld voor werd zelfmoord te hebben gepleegd. Hm. Hier, lees dit en zeg hm. er maar of u denkt dat deze vrouw van plan was zich van kant te maken. Hm. Ja. ja, zo bezien. Lijkt het niet een briefje dat een vrouw zou schrijven die zelfmoord gaat plegen. Zo so is het. Rebecca maakte die afspraak en was van plan zich daar aan te houden. Ze ging na het schrijven van het briefje niet naar buiten om gaten in de vloer van een kajuit te boeren en zich te verdrinken. Rebecca vast niet. Als jij je nou eens bij de zaak hield, Vevel, wat denk jij dan dat er gebeurd is? Rebecca is vermoord. En daar staat de moordenaar, meneer Maximilian de Winter. En hoe zou hij dat dan gedaan hebben, denk je? Dat weet ik niet. Met de revolver misschien. Hij is een echte landheer... vlugger met de kogel en met zijn hersens. Daarna stopte hij waarschijnlijk in de boot... voerde gaten in en duwde af. In het lichaam zijn geen kogelgaten gevonden, Vevel? Dat kan. Ze heeft lang in het water gelegen. Waar of niet? Vlees ontbindt gauw. En de kogel heeft misschien geen bot geraakt. In ieder geval bewijst dit nog niet het tegendeel. Hij heeft haar vermoord. Om mij. Hij wist dat ik haar minder was. Hij was jaloers. Hij was erachter gekomen dat ze in de hut op haar wachtte die nacht. Toen ging hij erheen en schoot haar dood. Kun je dat bewijzen? Ja, ik heb een getuige. Ze staat in de hal. Danny, Danny, kom direct hier wil je. Ik kan blijven, Maxum. Het spijt me de winter, maar je begrijpt dat ik dit als hoofd van de politie moet aanleggen. Natuurlijk begrijp ik dat. Hier is mijn getuige. Dit is mevrouw Denvers, kolonel. Goedemiddag. Mevrouw Demvers, u leidt hier de huishouding. Hè? Ja. Ze was ook Rebecca's vertrouwde vriendin. Ze was al jaren bij Rebecca, lang voor een huwelijk. Zij heeft haar eigenlijk opgevoed. Mevrouw Demvers, was het u bekend dat er een zekere omgang bestond tussen mevrouw de Winter en meneer Vevel? Ze waren even en Ik bedoel een meer intiemere omgang. Ik begrijp u niet. Kom maar vooruit, Danny. Rebecca en ik leefden al jaren met elkaar. Ze hield van me. Was het niet zo? Nee. Dat is niet zo. Ha, kom nou. Je... Ze hield niet van jou en niet van meneer de Winter en niet van welke man ook. Ze had een minachting voor alle mannen. Kwam ze niet door de bossen naar me toe, avond en avond? Parren we soms niet hele weekend samen in Londen? En wat dan nog? Ze had toch zeker het recht zich te amuseren? Het was niet meer dan een spelletje voor haar. Dat heeft ze mezelf gezegd. Mevrouw Denvers, zou u een reden voor zelfmoord kunnen noemen? Nee, niet één. Zie je nou wel? Wilt u dit briefje eens lezen, mevrouw Den U kunt hier misschien enig licht op werpen? Nee, ik weet niet waar dit over gaat. Zeggen de woorden, ik moet je iets vertellen. U niet? Nee, die zeggen me niets. Ja, weet iemand hoe ze die dag voor haar dood heeft doorgebracht? Ze was toch in Londen, nietwaar? Ja, maar ik weet niet wat ze daar gedaan heeft. Oh, haar agendaatje ligt in dat bureau. Wilt u het zien? Ik heb de sleutel hier. Geen bezwaar, die bent dan. Niet het minst. Gaat u gang, mevrouw Denvers. Hier is het, kolonel. Het ligt open op die dag. Ja, laten we zien. Uh, kapper, twaalf uur. Lunch op de club. Dokter Beker, twee uur. Wie is dokter Beke? Nooit verhoord. Ze kende niemand van die naam, dat weet ik zeker. Als we hem kunnen vinden, dan kan hij ons misschien meer vertellen. Er staat een nummer achter. Carlton 04 Dat is gemakkelijk. De winter. Er is maar één ding dat we kunnen doen. Dokter Beke opbellen en dan naar Londen gaan en met hem praten. Ga je mee? Natuurlijk ga ik mee. We moeten de zaak zo gauw mogelijk ophelderen. ik heb in mijn leven nog nooit een mevrouw de Winter behandeld. Ik zal me zeker de naam nog herinneren. Maar uw naam staat in dit boekje, dokter Baker. Ze had een afspraak met u om twee uur, op de twaalfde. Een ogenblikje. Ik heb mijn boek hier. Nee. Nee, er staat een zekere mevrouw Denvers op de twaalfde om twee uur. Danny, wat ter wereld... Ja, maar Rebecca heeft natuurlijk een valse naam opgegeven... Herinnert u zich haar bezoek nog, dokter? Ja, mevrouw Denvers herinner ik me nog wel. Ze was lang en slank en buitengewoon knap. Achter in de twintig, denk ik. Dat was Rebecca. Dokter, kunt u een reden noemen waarom ze zelfmoord heeft gepleegd? Waarom ze vermoord is, wilt u zeggen? Draait u er niet omheen? Nou, snap ik de hele boel. Rebecca moest een kind krijgen, maar Max wist dat hij de vader niet was en vermoorde haar. Vrouw dok, vertel dan maar de waarheid. Ze moest een kind krijgen, was het niet zo? Nee, meneer Vevel, dat moest ze niet. Ze was heel ernstig ziek. Ziek? De pijn was nog niet hevig toen ze bij mij kwam... maar ik waarschuwde haar dat het erger zou worden... zodat ze binnen een maand of twee onder de morfine gehouden zou moeten worden. Dat is... En dan nog wat, meneer Vevel. Ze had nooit een kind kunnen krijgen. Zo, Vevel, daar heb je dus je antwoord. Rebecca wist dat dokter Beker haar een doodvormers gegeven had... En dus besloot ze het voor te zijn. Oh, ik Wie voelt er wat voor een bal? Ik zou maar heel gauw naar huis gaan, Vevel. En ik raad je aan je nooit meer op Mendeley te vertonen. Chantage is een heel slecht beroep. En wij weten er raad mee in dit deel van de wereld. Hoe vreemd je dat ook mag lijken. Slaap, schat? Een beetje. Nou, we zijn bij gauw op Mendeley. Nog maar twee mijl. Hoeveel zal kolonel Julian van de waarheid hebben vermoed? Alles. Daar ben ik zeker van. Als dat zo is, dan houdt hij het voor zich. Daar ben ik zeker van. Ik ook. Weet je, ik ben overtuigd of Rebecca opzettelijk tegen me loog over dat kind. Het was haar laatste grandioze bluf. Ze wilde dat ik haar doodde. Daarom lachten ze. Dat was haar laatste troef. Maxim, die rode gloed daar in de lucht, is dat niet boven Menderley? Het is Menderley. Zegen dat u er bent. Hoe is die brand begonnen, Fred? Dat weet ik niet, meneer. Robert maakte me wakker. Het hele huis stond toen al in, in lichte laai. We konden er nog net op tijd uitkomen. Dan is de brand weer al onderweg. Ja, meneer, maar, maar ik geloof dat er niet veel meer te redden is. Nee. Nee, dat geloof ik ook niet. Max, een mee lieveling. Hier kan je toch niets mee doen. Is iedereen in veiligheid, Fred? Uh, nee, meneer, dat, dat is niet zeker. Niet zeker. Wat bedoel je? Mevrouw Denvers is er niet. We hebben haar in geen uren gezien. We, we hebben overal gezocht. Maar mevrouw Denvers werd nooit gevonden. Eén kort ogenblik werd zelfs een schim gezien tegen de vlammen... in een kamer van de westelijke vleugel. Rebecca's kamer. Daar kwam ze om. En mogelijk stierf ze gelukkig. Op een vreemde, perverse wijze. Mendelee was niet meer mijn thuis. Ik zou nooit meer vrouw des huizes zijn. Daar had zij voor gezorgd, ten koste van haar eigen leven. Uren later, toen de vlammen gedoofd waren en een geblakerde rokende ruïne overgebleven was, stonden Maxim en ik arm in arm op het grasveld. De ochtendschemering brak aan. En in doodse stilte namen we afscheid van Mendeling Voor eeuwig. Maar in dit afscheid hadden wij elkaar voor altijd gevonden, Maxim en ik. We brak een nieuwe toekomst voor ons aan. Met een verloren menderling. Maar voor altijd bevrijd van Rebecca. Rebecca was een hoorspelbewerking van de gelijknamige roman van Daphne du Mourier door Lester Powell. Vertaling Louise Koijman. Mevrouw de Winter werd gespeeld door Helene Pimentel. Maxim de Winter door Jan Retel. Mevrouw Danvers door Rolly Numan. Jack Vevel was Johan Walder. Beatrice Leysse Wiesje Bouwmeester. Giles Leysse Frans Somers. Mevrouw Hoppen, Nels Snel. Frith, de butler, Rien van Noppen. Frank Crawley, Paul van der Lek. Kolonel Julian, Constant van Kerkhoven. En Dr. Baker, Dries Krijn. De regie had, Dick van Putten. Wij brachten nu de radioscoop met aan het orgel Jacques Schutte. De radioscoop komt om uw aandacht vragen op maandagavond, eens per 14 dagen.